Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is alle hens aan dek in Zuid-Limburg. Rijkswaterstaat heeft code rood afgekondigd voor de Maas. Die staat super hoog. En ook in Valkenburg is het mis. Daar stroomde het water vannacht door de straten... zo de huiskamers en winkels in. Deze man heeft vannacht de boel nog geprobeerd te barricaderen. Ik kwam hier vannacht een plank langs gedreven. Die heb ik nog kunnen gebruiken. Omdat we verder niets hadden natuurlijk. De zandzakken waren allemaal op. Dus we hebben hier vannacht nog bij lokale ondernemers geholpen met zandzakken, maar ja, dat is gewoon niet aan te slepen. Op een gegeven moment vindt het water zich een weg en dan. Uh ja, dan, dan, dan staat de kelder zo vol. Voor de zekerheid zijn reddingsboten onderweg naar Zuid-Limburg. Dan ook gaan Brabantse brandweerlieden die kant op... om hun collega's te helpen bij het wegpompen van het water en het evacueren van mensen. Ook in Duitsland gaat het de keer, vooral in de Eifel. Op beelden is te zien dat het water met kracht door de straten stroomt. Of eigenlijk zijn die straten al niet meer zichtbaar. Het is één kolkende watermassa.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 Een ander nieuws, ook het reisadvies voor Cyprus en Portugal gaat morgen van geel naar oranje. Net als dat voor de Canarische eilanden en de Balearen. Dat betekent dat je er alleen naartoe mag voor noodzakelijke tripjes. Zit je daar nu en kom je terug, dan moet je in Nederland een bewijs laten zien dat je bent gevaccineerd, hersteld bent van corona of negatief bent getest. Het weer. Code rood geldt dus niet meer in Limburg voor het weer... maar het is daar nog niet helemaal droog. Ook in het oosten en midden kan het nog flink regenen. In alle provincies, behalve Zeeland en Noord- en Zuid-Holland... geldt code geel en het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N521 Uithoorn-Amstelveen... in beide richtingen licht tussen de aansluiting met de N201 en Amstelveen... vanwege bergingswerkzaamheden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort is zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. When you got the To get higher, you think you're going insane And You're almost too crazy, it really drops you mad You beat it coming your way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 Woking de zomer, CFM.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 Jouw keuze ZFM. Am I living?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 You mm a -hmm.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 I'm Sweet light shine Bushy blonde, Bond here, Serving USA <laughs> say <laughs> 106.9 is zon, zee, zandvoort en zomerzomerhits.